...Waalwijk tussen de knalpunten Zonzeel en Hoijpolder. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Houd daar dus rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie. In Serke ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 Uh <laughs>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 En Joris Funka op de gitaar Polkadots en Moonbeats Cabanza The country de a and heard why Beg your pardon Suddenly I saw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 en Count Basie Orchestra en dat zijn allerlei prachtige werken die ze dus samengevoegd hebben en ja, op hun op cd gezet hebben ik heb voor u uitgekozen Rachel's met Oh What a beautiful Morning There's a bright Golden haze In the meadow happy the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 the sky Well I say Oh What a beautiful morning, yeah. Yes What a wonderful day Y'all look at there I've got a beautiful feeling Everything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 Maverick is winking her eyes she said oh what a beautiful morning!" yeah well what a wonderful day I want y'all to know oh, now, I've got a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 en souriant, j'aime fille, dans les rues qui de J'aime J'aime Paris, J'aime Paris, J'aime Paris, au mois de mai. J'aime Paris, au mois de mai.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 Oh Couldn't get myself I feel that I, I, I could melt into heaven, I'm hurt. yes, I know how Columbus fell. And then once more, ah oh, baby, but I dance I was before mama. I'm not ashamed to say, that's alright. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? Listen, woman. I got something I want to talk to you about this evening. Yeah. God, when you get time, tell me how long have you had my nose open, open? And I, I want to. Oh, I want to know from you. Have you been doing it to me? Yeah. Or oh, to me? To me? To me, woman?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 L'hymne d'un peuple Épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvindra Oui, mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons Du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir de rire au ciel de Paris.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 In de randstad staat de de N201 richting Zandvoort. Daar rijdt het langzaam tussen Heemstede en Zandvoort over 5 kilometer. Bent u al B?